12 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Een goede middag. We hebben te veel meningen over eten, bijvoorbeeld. En te weinig kennis. Dat kost leven, zegt Ivan Wolvers. En Obama gaat vanavond een optimistische State of the Union houden, zegt kennis. Maar heeft hij daar wel reden toe? En doet hij het beter dan Bush? Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Nederlandse overheid heeft tot nu toe de paspoorten ingenomen van acht mensen die van plan waren naar Syrië te gaan om te vechten. Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Schoof zei dat in de ochtend op Radio 1. Dat doen we op basis van operationele informatie van of het Openbaar Ministerie of de politie of de dienst. En we doen dat omdat we dan vermoeden dat iemand uh, activiteiten gaat uh, verrichten... in het buitenland die schadelijk zijn voor Nederland. Mensen die hun paspoort kwijtraken kunnen niet naar het buitenland reizen. Dat betekent trouwens niet dat ze ook de Nederlandse nationaliteit kwijt zijn. Radko Mladic heeft tijdens zijn getuigenis voor het Joegoslavië tribunaal tegen oud-politiek leider Karadzic geen antwoord gegeven. De rechter stond dat toe, omdat Mladic anders zijn eigen zaak zou kunnen schaden. De Bosnisch-Servische oud-leider Karadzic vroeg oud leider Mladic onder meer... of ze ooit contact hadden gehad over de moorden in moslem in Srebrenica. En ook wilde Karadzic weten of er een overeenkomst was... om de bewoners van beveiligde gebieden, waaronder Srebrenica, te verdrijven. De Oekraïense premier Azarov heeft zijn ontslag ingediend en de antiprotestwet wordt ingetrokken. Dat gebeurde vanochtend tijdens een extra parlementszitting waarin wordt gepraat over de politieke crisis in Oekraïne. Azarov wil met zijn vertrek een vreedzame oplossing mogelijk maken. De antiprotestwet, die nu wordt ingetrokken, maakte demonstreren nagenoeg onmogelijk, al trokken de betogers zich het weinig van aan. De demonstraties werden juist grimmiger. In Cairo staat oud-president Morsi opnieuw voor de rechter. Hij werd met een helikopter van de gevangenis in Alexandrië naar de Egyptische hoofdstad gebracht. Morsi wordt berecht voor de gevangenisuitbraken in 2011... toen president Mubarak werd afgezet. 20.000 gevangenen ontsnapten. Een aantal bewakers kwam om het leven. In de rechtszaal zit Morsi in een geluiddichte glazen kooi... afgezonderd van de andere verdachten. En hij krijgt alleen het woord als hij zijn hand opsteekt. Internetproviders Ziggo en Access4All hoeven de torrentsite The Pirate Bay niet langer te blokkeren. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Volgens het Hof is de blokkade niet effectief. De uitspraak betekent dat de download site binnenkort weer beschikbaar wordt, zegt Ziggo. We hebben de uitspraak natuurlijk net binnen. In principe kunnen we hem direct uitvoeren, maar we zullen er natuurlijk technisch nog enige handelingen moeten verrichten. In ieder geval gaan we het zo snel mogelijk doen, laat ik zeggen... in ieder geval vandaag of morgen. Ziggo, Access for All en andere internetproviders... blokkeren de Pirate Bay sinds 2012... Na een rechtszaak die was aangespannen door de stichting Brein. Die komt op voor de rechten van auteurs, artiesten en producenten. Uit onderzoek van TNO bleek dat klanten van Access4All... net zo vaak de Pirate Bay bezoeken, ondanks die blokkade. En ook bleek dat het omzeilen van de blokkade gemakkelijk is. Ook voor mensen met weinig kennis van computers. De politie is bezig met het oprollen van een criminele bende in Limburg. In Doermond en Halen zijn invallen gedaan. Drie mannen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van zeker 50 misdrijven... zoals het stelen en doorverkopen van landbouwmachines. Aan de actie doen ook militairen mee... die met speciale apparatuur naar verborgen ruimte zoeken.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 IP-staving kent de interimmer die u nodig heeft. Want heel speciaal is voor ons heel normaal. IP-staving voor interim professionals. Good thinking. ip IP-staving IP is onderdeel van de stavinggroep. Groene stroom voor een scherp tarief? Doe mee aan de collectieve inkoop energie van Vereniging Eigen Huis. Inschrijven kan tot en met 10 februari op eigenhuis.nl. Radio 1. Poppy, dit is de Nieuws -BV. We praten zo over de teloorgang van de wetenschap. Althans, volgens hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur Ivan Wolfers. U neemt eind deze week afscheid van de Vrije Universiteit. En u gaat zich vooral richten in uw reden op eten. Kan dit er een beetje mee door hier, deze, deze broodjes hier? Nou, het is, het is vaak, wat ik zo bekeken heb toevallig, is. Ja. er zit wel veel bruin brood bij. Ik kan niet goed beoordelen of het allemaal wel volkoren is. En dan zit er misschien weer wat te vette kaas op. Ach, is een ja, dan moeten het je. er maar op wagen, denk ik. Ja, ik heb u nog niet een broodje zien nemen, overigens. Nou, ik heb toch wel Oh, er ligt gegeten. toch wel eentje. Oké, okay, goed. Ik kan er mee door. Durf jij nog wat te nemen van deze tafel, na deze woorden? Nou, ik, uh, ik ben sinds uh, Chris Verburg, die ik niet heb gelezen, maar wel veel over heb gehoord, een beetje een broodmeider uh, geworden. Oh, dus. dat is een boek, hè? Oh, de, zand, de, de voedselzandloper Zoietsje. is dat, ja. hè? Daar ja. gaan we het zo over hebben, zonder twijfel. Jij bent Amerika kennen. We praten zo over de State of the Union, de Amerikaanse troonrede die Obama vanavond uitspreekt. Ga je daarvoor opblijven? Nou, dat is om drie uur uh, vannacht. En ja. ik ben het een beetje aan mijn stand verplicht inderdaad om dat te gaan volgen. Maar dat wordt dan wel, wel heel weinig slaap vannacht. PV. Met Felix Meurders en Willemijn De Opgegaan gezondheidszorg en cultuur. Ivan Wolfers neemt eind deze week afscheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij geeft dan zijn laatste college en dat heet de Teloorgang van de Wetenschap. Ja, u heeft zich heel lang verdiept in de werking van en de waarheid over medicijnen. En ook hield u zich bezig met gezondheidszorg in derde wereldlanden. Bijvoorbeeld aidsbestrijding in Afrika. Maar nu richt u zich vooral op kennis over voeding. Sterker nog, u kookt voor ons. Dan heb ik hier die knoflook die we fijn gesneden hebben. En die gaan we licht aanpakken. Dan doe ik nu doe ik de bouillon erbij. Zo. gaan we nu de safraan er dan toevoegen. Dat geeft die prachtige gele kleur van de risotto. Het water kookt, dus wij kunnen 200 gram zilvervliesrijs erin gooien. Risotto van zilvervliesrijs. Ja. Ik, heb, ik heb me laten vertellen dat dat heel bijzonder is. Ik heb er niet zoveel verstaan. Nee, dat van. is erg moeilijk. Ja. ja, en u kunt het... Nou, niet zoals Italianen uh, hun uh, risotto uh, maken. Die zijn daar natuurlijk heel erg goed in. Maar, het was even, maar ik heb het al geprobeerd en, ja. en uh, heel lang geëxperimenteerd... ook het een beetje had, zodat het lekker smaakte en wat gezonder was. Ja, dit was een fragment van, uh, van uw uh, kokenrubriek, eigenlijk. Zo heeft hij ja. die op de, op de site van uh, Nieuw Amsterdam, de uitgeverij. Ja. Um, uh, u weet veel van voedsel. Dat horen we ook aankomende vrijdag hè, in, uh, in uw reden. Die heeft als titel de teloorgang van de wetenschap. Informatie is geen inzicht en mening is geen kennis. Waar gaat de wetenschap aan ten onder volgens u? En twee dingen, <coughs> denk ik. Misschien wel meer. Ja. Maar in ieder geval de, de belangverstrengeling... die het heel erg moeilijk maakt, om, uh, steeds moeilijker maakt... in, die, in de medische uh, wetenschap om werkelijk onafhankelijk onderzoek te doen. En dan bedoelt u tussen onderzoekers... En de opdrachtgevers? Ja. Dus tussen de medische Ja, uh, ja. er, er zijn natuurlijk steeds minder publieke bronnen... van uh, financiering voor onderzoek. Mm -hmm. Wetenschappers doen gewoon wat onderzoekers ze vragen. Ja. Dat Dat is. Nou, sommigen houden de rug recht. Maar ja, dan uh, heb je een mooi onderzoek... met allerlei dingen uh, uh, gevonden. Ja. Uh, maar dan komen die uh, resultaten... de opdrachtgever weer niet uit. En dan mag je het niet publiceren... Want ja, het blijft eigendom natuurlijk van de, de sponsor van het onderzoek. Ja, en u kent daar echt gevallen van? Kunt u oh, daar denk... zijn er zat van. Ja, geeft u eens een voorbeeld. Oh, ik, ik, ik kan je een heleboel boeken aanraden... waar je dat allemaal in kunt lezen. Maar geeft u een, een uh, bekend voorbeeld. Het prachtige boek van Ben Goldacker, uh, Big Pharma... Uh, uh, is een, die is, dat staat helemaal vol met voorbeelden... van hoe ontransparant dan die wetenschap wordt. Omdat... Um, Ten eerste, uh, nou, de, de antidepressiva. Er zijn 36 grote trials gedaan naar voordelen en nadelen van antidepressiva. 35 zijn er nooit echt gepubliceerd... om de reden dat de, de nadelen wat te groot bleken. En daardoor hebben we een heel verkeerd beeld over... wat de voor- en de nadelen zijn van die antidepressiva. Ja. En zo zijn verstrengeling er, dus. Ja, dat is ja. dus heel zorgelijk bovendien. Uh, uh, ja, als je de, de eerste stappen in het onderzoek is natuurlijk kijken... of een middel goed werkt en of het veilig is. En daarbij, uh, want anders kun je zo'n middel niet laten registreren... dat zijn natuurlijk onderzoeken die worden gedaan... Uh, uh, met het liefst zo gezond mogelijke groepen mm. om te zien... Of het dan werkzaam is. Want als je mensen die ziek zijn, of, uh, of kinderen die ja. worden eruit gelaten, ja, dan weet je niet helemaal of het effect van het medicijn is. Of... dat betekent dat uh, middelen die dan bij volwassen mensen uh, uh, die gezond zijn, wel werken, op een gegeven moment, door de mensen die het uiteindelijk gebruiken, en die zijn altijd ziek en die zijn wat ouder, die dat hebben vaak ook andere uitpakt. aandoeningen in de echte wereld eh, ja. werkt dat dan anders. En daar weten we dan ook weer te weinig van. Dus er zijn zat voorbeelden te noemen van dus waarom... Dat was de eh, eerste, belangenverstrengeling. Daar... En ten te tweede. tweede is de verandering in de wetenschap. We, we, we, dat is enorm belangrijk geworden. Want wij leven in een samenleving waarin alles aangetoond moet worden... voordat wij daarover mogen beslissen. De minister stuurt het ook eerst naar een voorstel. Eerst naar allerlei... Uh, adviseurs die daar onderzoek naar doen... en die dan zeggen... ja, dat heeft voordelen of niet voordelen. Dat blijkt allemaal reuze tegen te vallen... altijd wat zij voorspeld hebben. Maar los daarvan... Uh, uh, dus die onderzoek is belangrijk geworden... de status van onderzoekers is hoog... betekent om die status te houden moet je ook veel publiceren. En dan krijgen een enorme... we dan voorbeelden zoals Stapel bijvoorbeeld. Ja, exact. Dan ja. krijg je dus die drang om te publiceren... en om je status te behouden hoog in de hiërarchie te zijn. Die maakt mensen wel eens erg slordig met... Uh, wat ze allemaal precies uh, dan naar buiten brengen. En of ze brengen uh, eh, hebben één onderzoek gedaan en brengen ja. het op drie manieren naar buiten. Wat natuurlijk ook een vorm van fraude is. Dus een beetje hapsnap allemaal. Het is, het is zorgelijk. En, en, en wat je dus ook ziet, is de, het, de, de vragenlijstencultuur waarin. Uh, heel veel vragenlijsten altijd maar gebruikt worden... voor doeleinden waar ze helemaal niet voor bedoeld zijn. Dat is bedoeld om meningen te krijgen. Maar dat is niet om de echte leefwereld waarin wij zitten... om die helemaal goed vast te leggen. Maar er worden enorme conclusies aan verbonden. En dat gebeurt weer omdat je jammer of niet spindokters hebt... van de universiteit die daar ja. punten mee wil scoren. En dus op een gegeven moment dus er een mooi... Uitkomt. En wij willen dan horen van nou ja, dan krijgen we medicijnen door. Of dus veel te grote Kortom, verwachtingen worden. Er geweest. is nogal wat mis in de, in de voedingindustrie. Nou wil ik even Mac naar, naar science noem ik dat. Mac science. Ja. Hap, hap snap. Ja. ja, dus kant en ja. klaar en uh, het product dat je graag wil. Even naar, naar een concreet voorbeeld. Want um, wordt het uh, Bertine net al zeggen van... ja, ik weet niet brood of ik dat nou wel moet eten? Ja, ik eet iedereen, het wel hoor, maar, maar goed, iedereen Soms denk ik er wel twee half, keer over. Nog. Half Nederland eest, leest de voedselzandloper. Um, ja. En u, ik begrijp dat u ergert zich daar een beetje aan. U zegt, ja, we kletsen te veel over ons eten. Ik erger me niet aan die zandloper en ook <laughs> niet aan Chris Verburg... Nee. Maar aan de fabels over eten. Maar dus de, de, er wordt zoveel onzin verkocht. En dat heeft te maken met zo'n verbrokkelde wetenschap. Waarin dus heel veel onderzoek ook op het gebied van voeding gesponsord wordt. En waarbij ook allerlei meningen ontstaan. Waarbij ik denk, ja, maar je moet het even in het grote verband blijven zien. Maar is dat brood nou wel goed of niet goed voor ons? Nou, dat ga ik zeggen. We hebben 10.000 jaar hè, vanaf de invoering van de landbouw. 10.000 jaar geleden is dat gebeurd, hebben wij brood gehad... als makkelijk contro controleerbare, hè, en voedselzekerheid gaf dat... Mm -hmm. van energierijke voeding. Dat hadden we nodig, want anders hadden we geen energie... om dat maar zware ja, werk te doen. Toen zat, zat ik nog niet uh, acht uur achter een computer. Uh. <laughs> nee, nee, nee, dus dat is veranderd. Dus, maar... En we hebben daarop overleefd en dat is ja. fantastisch geweest. En nu, de laatste 50 jaar, is er iets enorm veranderd in ons leven. En dat uh, betekent niet dat dat brood slecht is... Nou, dat brood is altijd goed geweest. Maar dat brood heeft problemen. En andere producten ook, omdat we er te veel van eten. Ja. En omdat we vaak geraffineerde koolhydraten gebruiken. Die dus heel makkelijk opgenomen worden weer in het bloed, in de vorm van glucose. Waar je pieken door krijgt, waardoor je het systeem te zwaar belast. En daar zit het probleem. Je moet gaan kijken van wat is er de afgelopen 50 jaar nou gebeurd? Waardoor. Ons metabolisch systeem dus bedreigd wordt, veranderd. Ja, maar nou, nou zijn er heel veel van dat soort boeken. Hè? En of het nou wel of niet, waar is dat broodverhaal? Um, uh, je zou toch denken, we zijn heel bewust met ons voedsel bezig. Ja. En we, we, we komen ja, ons dus, gek aan dieetboeken. Maar het, het, het, het probleem is natuurlijk wel dat wij met z'n allen ook graag houvast willen. Want eigenlijk zijn we natuurlijk allemaal weten we Maar dat ook Dat ik toch, niet dat niet toch veel houvast? Van. Ik neem zo'n boek door en ik denk, nou, volgens mij snap ik het wel. Ja, ja. ja. dan heeft zij houvast. Nee, vrouw, ja. dat bedoel ik. En, en ik merk zelf, als ik dingen over dingen schrijf... wil ik graag vragen oproepen. Ja. En heb ik graag dat mensen erover nadenken. Want je, kijk, de grote lijnen kennen we allemaal. Maar stort bedoel... u zich een beetje aan... aan die enorme hoeveelheid boeken die over ons wordt uitgestort? Ja, nou, boeken en... niet, maar de, de, überhaupt websites... die dan allemaal over ja. superfoods hebben. En dat moet je eten. En dan wordt ineens chocolade gemaakt. Maar wat moeten, we dan, wat moeten we dan doen, meneer Wolvers? Want dat is, oh, is, ik zie boven, het is zo'n gezond We eten het toch al lang. Verse groenten en vers fruit. 200 gram per dag. Dag. En eh, omdat 200 gram een soort ja. abstract begrip is, vijf vuistjes zo groot is dus ongeveer een portie. Maar die voor mij zijn een en, beetje klein. Ja, en, <lacht> dan heb je er ook niet zoveel nodig. Neem nee, uit. dat is, het scheelt weer. Ja. Hè. Dus, vijf vuistjes? Ja, ja. ja, dus één broodje is één vuistje? Ja, maar dat is. Uh, ik heb het nu even over de groente. Hè. Oh. Dus je weet wel hoeveel spinazie je op je bent. <lacht> en jij hebt ja. grote handen, dan wordt een flinke kleur. <lacht> Scherp, een van hè. uw stellingen is dat we tien jaar ouder worden als we gezonder leven. Is hier ook sprake van Max science? Van uw kant dan? Nee, er zijn grote trials gedaan en die zeggen van kijk, leef, we, we, ja, je moet het zo voorstellen. We, we zijn genetisch gemaakt, euh, zitten we in elkaar, om ons goed te verweren tegen bedreigingen uit de omgeving. Die omgeving is enorm veranderd en dus spoort dat niet helemaal meer. We bewegen niet meer zoveel, we eten dus anders. De voedingsindustrie heeft een heleboel wat overgenomen van wat wij zelf deden en die maakt het erg goed en handig. Het moet allemaal houdbaar zijn... In de, in de winkels en thuis. En daarom moet er suiker, zout of vet bij. Anders bederft het. Allemaal die dingen. Dus, maar, maar goed. En dus die omgeving is veranderd. En wij kunnen natuurlijk een klein beetje helpen... door te zorgen dat wij die omgeving... een beetje controleren. Maar dat doet, minister Schippers doet dat. Die, die sloot afgelopen week een akkoord. Ja. Minder zout. Ja. Is ze goed bezig? Nou ja, politiek is enorm goed bezig, dus dat is het probleem natuurlijk niet. Maar het zijn heel moeilijk dingen om te implementeren en om te controleren. Want wat doet bijvoorbeeld Coca-Cola? Die heeft, en dat doen al die grote bedrijven... Die, die hebben natuurlijk hun klassieke cola... waar iedereen gek op is, zal ik maar zeggen. En dan zetten ze daarnaast ook nog een flesje light en nog zero-cola. En mensen blijven in het algemeen, dat blijkt uit de omzet, die, die klassieke cola... en ze hebben dus echt iets gedaan, hun corporate images gered... Ja, ik, ik weet niet. Maar is, is, is het niet goed, Connelight? Zit ik al jaren aan de verkeerde kant? Oh, nee, Kijk, het, het leuke is, ik begin morgens de dag om 6 uur met mijn onderzoeken lezen. Allemaal nieuwe onderzoeken. En het, het blijkt dus, en het blijkt steeds weer: één onderzoek brengt geen zomer. Hè. En, dus maar. Uh, uh, de, dan blijkt dat uh, die, die, al die uh, lightproducten dat die helemaal het effect niet hebben wat wij willen en dat wij er absoluut niet uh, uh, slanker door worden nee. en dat we toch ook uh, te veel binnenkrijgen. Openbaar college geeft u. Ik, ik kan er ook nog naartoe. Martine om... kan er Graag. ook nog naartoe. Ja. ja, ik wil niet voor een lege zaal praten. 31 januari <laughs> om uh, kwart voor vier om precies te zijn aan de vu. Ja, VFC VU moet ik steeds zeggen. Ja, blijft u nog even zitten. Over anderhalve week beginnen in het Russische Sochi de Olympische Winterspelen. Maurits Hendricks is de chef de mission van de Nederlandse ploeg. Hij is daar al in het Olympisch dorp. Dag meneer Hendricks. Goedemiddag. U bent er al twee dagen. Wat zijn uw eerste indrukken? Nou, die zijn natuurlijk heel goed. Uh, we zijn hier zonder al te veel problemen binnengekomen. Uh, inmiddels weer onze hele werkploeg aanwezig. En uh, werken we hard aan uh, de laatste details voor het onderkomen voor... De sporters. En uh, tot nu toe zijn de, de contacten met, met Rusland uh, buitengewoon uh, makkelijk en flexibel. Uh, ze doen werkelijk hun uiterste best om uh, daar waar je hulp nodig hebt om dat uh, te doen. Allemaal jonge mensen, dat, dat valt wel op. Vaak heb je bij de Spelen uh, veel wat, wat oudere vrijwilligers. Hier zijn het allemaal, allemaal jonge mensen, jonge professionals, spreken goed Engels. en uh, Tot nu toe een hele goede indruk. U bent er zonder problemen aan het werk gegaan. Betekent dat dat de veiligheidsmaatregelen wel soepel zijn? Nou, is denk ik niet het woord. Uh, wat ze in ieder geval hebben gedaan, is uh, dat ze hun best hebben gedaan om het niet, uh, niet overduidelijk zichtbaar te maken. Het was als ik het met Londen vergelijk, wat natuurlijk mijn, mijn laatste ervaring was. Uh, daar had je veel meer uniformen en, en veel meer blauw uh, in het dorp. Uh, tot bewapende mensen aan toe. Nou, dat, dat heb ik hier helemaal nog niet gezien. Dat betekent niet dat er geen veiligheid is. Want die is natuurlijk zoals altijd bij de Spelen is die streng. Maar het is niet over de top en het is niet, uh, uh, niet heel erg zichtbaar. Wanneer verwacht u de eerste Nederlandse sporters? Nou, de eerste Nederlandse sportster... dat is, uh, zeg ik even... Cheryl Maas, die uh, naar het Bergdorp gaat... wat wij uh, de komende dagen ook nog klaar moeten maken. Zij is ook de eerste Nederlandse atleet... Die, uh, die actief is in Sochi. Eigenlijk al voor de openingsceremonie... heeft ze kwalificatierun. En dan uh, twee dagen daarna, op 2 februari... komt eigenlijk uh, de grootste groep sporters... Uh, met een rechtstreekse vlucht uit Nederland... waarop op in ieder geval alle... Schaatsers, behalve Karin Kleinbeuker uit mijn hoofd... en uh, alle shorttrekkers zitten. En nu de handvraag. Wie gaat de Olympische vlag draaien? De Nederlandse vlag natuurlijk uh, tijdens de Olympische Winterspelen. Daaruit. Ja, dat begrijp ik. Nou, Ik zit net aan mijn werktafel hier met de hele lijst voor me... om de laatste uh, kandidaat ja, ja. uh, uh, te, te wegen. Wie? Dus uh, het is nog even een weekje wachten voordat ik dat bekend maak. Hartelijk dank, Maurits Hendricks. Chef de mission van het Nederlands Olympisch Team... straks op de Winterspelen in Sochi de redactie is aangeschoven met een nieuwsupdate van de NieuwsBV.nl. Daar vind je vandaag bijvoorbeeld Auto Dat zijn Mexicaanse burgers die het hoogst persoonlijk opnemen tegen de drugsbendes daar. <kigst> een soort superhelden dus, maar dan zonder de strakke mayo's en een geheime identiteit. En de Google Glass, je hem, ziet hem nog niet op elke straathoek, hoewel er gisteren nog eentje in de studio was hier. Maar hij komt eraan en het helemaal gaat beuren om hem wat toegankelijker te maken voor visueel uitgedaagden. Zoals jij Willemijn komt Google met een versie voor <hijst> brildragers. Een clip komt die je op je gewone bril kunt zetten. Een beetje als die zonnebrilclipjes die in de jaren 80 zo hip waren. Yay. Dat gebeurt allemaal op de dag van de privacy. Hartelijke dag van de privacy. Misschien wel de laatste als er een Google ligt. Op de, uh, uh, op de site Google Glass poofs Zoals deze die laat zien dat gaan straks onmogelijk wordt. I wonder where my wife is. Oh, there she is. Is met with Steve? Oh, he's going to die. I'm going to kill him. There you are. Come here. En dan nog even naar deze man. Money don't matter tonight. It sure didn't matter yesterday. Nou, money don't matter in je broekje. Want de mini plus midget is gek op geld. Dat weten we al van zijn concert in Amsterdam van vorig jaar. 100 euro in cash moest je eraf rekenen. Prins is een ware hetse begonnen nu tegen fans... die filmpjes van zijn concerten online zetten. Hij heeft er 22 aangeklaagd en wil een miljoen dollar de neus van ze. In plaats daarvan zou hij misschien beter achter de mensen aan kunnen gaan... die zijn muziek op ziekelijke wijze verkrachten. Zoals de makers van deze yoga-cd. Een hele cd met prins Yoga-muziek zoals dit kiss dat zijn nummers van 22 minuten ongeveer, maar daar hoor je hem niet over, want daar <lacht> zal wel voor betaald zijn op de nieuwsbv.nl meer Prince imitators en lookalikes en je kunt er ook nog de laatste kaarten winnen voor onze workshop zumba met Frits Bom en Frank Dumosh. tot zo. Ik kan niet Eerst was er de Buffalo Springfield en daarna scheidde zich Poco af. Nou ja, toen ontstond de Poco. En Poco wordt weer gezien als de voorloper van de Eagles. Kortom, het hoogste, de hoogste tijd om Poco in het woord te laten met Call It Love. Ik had love. En Willemijn kende deze tekst helemaal uit haar hoofd. Je zong het helemaal mee. Hè? Je was ha, een tiener toen, zeker. Claudia en ik samen, en ik, samen was op de slaapkamer. Hè? Ik zie ons nog bij de playbackshow in Woerden meedoen. Als zesjarige. <laughs> jij als het winnen. Door. Dinsdag, dat betekent dat Claudia de Breider is en uh, jij vertelt ons elke week nieuws waarover je je verwondert en vandaag gaat het nog iets verder dan dat eigenlijk. Nou ja, er zijn van die dagen dat je langzaam op gang komt, dat je echt uh, onder het espresso apparaat moet hangen om een beetje energie te krijgen, maar er zijn ook dagen dat er iets in de krant staat waardoor mijn bloed sneller gaat stromen en de, mijn aderen kloppen in mijn slapen en het stoom uit mijn oren komt dagen waarop ik zelf wel de espresso machine lijk. En dan heb ik wat wij thuis noemen een ochtendomploffing. En mijn ochtendomploffing van vandaag wil ik heel graag opdragen aan het IOC. Waarom? Uh, het IOC heeft vandaag bij monden van uh, Thomas Bach, de voorzitter... meegedeeld dat het straf gaat uitdelen voor betogen op het erepodium. Als uh, sporters een politiek standpunt hebben, dat mag nog net van het IOC. Maar dan delen ze dat maar mede op een persconferentie... En uh, nou ja, dat weten we natuurlijk wel, dat het IOC daar niet op zit te wachten. Maar dat het zo nadrukkelijk nog eens wordt benoemd... Ja, daar gingen mijn haren toch weer van overeind. En wat dan. doe je dan als je ochtend ontploft? Nou, dan, dan, dan, dan, ten eerste fiets ik dan harder mijn kind naar school. Want, uh, ik heb zo'n bakfiets. En uh, dan, dan, dan zet ik hem op de vijfde versnelling. Heb je zo'n bakfiets? Ja, ja. ja Elenijn, ik heb zo'n bakfiets. Je, je hebt maar één kind, toch? Nee, nee, nee, ik heb er twee maar, sorry. Middel, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ja, ik, ik heb, ik heb vaak bij, de zorg ja. voor twee in ieder geval. Nee, ja, over de bakfiets... Laten we het daar volgende week over oh, okay, hebben. Er ja. is inderdaad wel een hoop te zeggen over de bakfiets hoor, maar... Als je om bent, ben je om. Ik zal er van jou eens eentje... Maar goed, dat ging dus over die woorden van Thomas oh ja. Bach. Nou, ja, die, nou kijk, het is, het, is, uh, het is namelijk een leugen... dat is waarom ik er zo boos over word... dat de Olympische Spelen geen plaats zijn voor politiek. Want het alles is politiek. De locatiekeuze is politiek. Het feit dat Poetin die homodiscriminatiewet heeft ingesteld ingevoerd voor de Spelen. Dat is politiek. Uh, dat we zogenaamd geen accreditatie konden krijgen... voor een extra afgevaardigde. Dat is politiek. Overigens was ik helemaal niet voor. Er moet een homo mee. Want hetero's zouden niet snappen wat belangrijk is. Vind ik ook een heel stomme gedacht. word ik ook alweer kwaad over. Maar dat Mark Rutte met droge ogen durft te zeggen... Roze staat mij minder. Dat is politiek. Dus lieg niet tegen me en leg eens een keer uit... waarom wij zo kruipen voor Vladimir Poetin. Zouden wij het allemaal heel erg koud krijgen... als we geen Russisch gas meer hebben... Moet ik wachten tot ik in 2030 in andere tijden sport krijg? Te horen wat hier echt aan de hand was. Weet je, ik voel me dom gehouden. Als, als er nu eens een keer wordt uitgelegd. Jongens, het is, ik kan er niet alles over zeggen. Maar het is echt beter dat er, er zijn grotere belangen nu dan uh, emancipatoire. Uh, laat het er even bij. Dan zou ik het kunnen begrijpen. Maar dit is. Dit is heel hypocriet. En uh, het IOC gelukkig hoeft het ook helemaal niet te verbieden. Want ik verwacht heel weinig van onze sporters als het om statements gaat. Ik hoop er wel op. Maar ze benadrukken zo graag en zo vaak dat ze niet met politiek bezig willen zijn. Dat ik ze bij deze graag verzoek om te beloven na hun actieve carrière... ook nooit een erebaantje bij het IOC aan te nemen. Want jij was toch niet van de politiek? move dan. En je stemrecht mogen we ook afnemen, vind ik. Want sport is politiek en zeker bij het IOC. Als ik dan... Mag ik even een godwin doen? Ik doe even een ja. uitwinning. Want het Internationaal Olympisch Comité dat is heel consequent in het verbieden van politiek tijdens de huldiging. In 1968 werden de atleten die die vuist, oh sorry, ik gooi mijn drink om. Ja, die was... die vuist op, omhoog stoken, Weet je wat? Omhoog staken voor de Black Panther-beweging. Herinner je dat? Ja, ja, ja. Nou, die werden heel, heel streng aangepakt. Maar in 1936, daar komt hij, mocht de natiegoed wel op het erepodium. Want dat was de officiële groet van het gastland. Dus dan is het geen politiek mooi, hè, dat sport niet politiek is. Het enige goede nieuws is dat Johanna, de beroepsdemonstrant... die zich zo dapper voor de camera door Bromsnoor liet arresteren... tijdens de huldiging van Alexander... en zo stoer was tijdens het zwijgende Zwarte pietprotest, protest eindelijk echt iets te doen heeft. Dus kom op, Johanna, een ander doet het niet voor je. Demonstreren, geef me hoop, Johanna. Jouw kinderen kwamen volstrekt verwaaid aan bij school vanochtend. ik ja, heb heel hard gefietst. Ik ga straks weer heel hard fietsen om ze op te halen, Claudia ja. de dank je wel. Hier Aan tafel zit nog steeds hoogleraar gezondheidszorg en cultuur, Ivan Wolfers. Hij hield zo net een betoog om meer waarde toe te, ken, te kennen aan wetenschappen en minder belangenverstrengeling. En minder aan meningen. En dan komt Claudia de Breij met zo'n mening. Dat nou, is een het... hele goede mening. Was, een goede... Ja, ja, was het een je ermee eens? Ja, fantastisch. En ik dacht ook toen je die meneer Hendricks interviewde en hoe is het daar, dat hij onmiddellijk zou zeggen: van, Nou, het valt hier op straat enorm mee. Met... Ah, hij de... zit daar in het Olympisch dorp met, met, met zes anderen. <laughs> de, de, hij, hij zit er helemaal bijna in zijn eentje. We zijn een beetje aan het voorbereiden. Het loopt nog geen hond-hond natuurlijk, nee. denk ik. voorstel ik, maar dat weet ik ook maar niet. En we praten zo meteen met Bertine Moenaf over Obama en zijn State of the Union. En over de vraag, is hij beter of slechter dan zijn voorganger Bush? Dit is Radio 1. Nu het internationaal. en ik kijk hem aan en ik denk, hé, hey, dat is allemaal de putten. Kijk, vliegen we in een sportvliegtuig. <laughs> Is een stuk minder veilig dan vliegen in bijvoorbeeld met een Boeing... en ook minder veilig dan het wegverkeer? Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Tussen 2005 en 2011 eindigden in Nederland 4 op de miljoen vluchten. In de kleine luchtvaart in een fataal ongeval... in de grote luchtvaart was het 4 op de 10 miljoen. Fouten van de piloot zijn meestal de oorzaak, zegt de Onderzoeksraad. De Oekraïense premier Azarov heeft zijn ontslag ingediend... en de anti-protestwet wordt ingetrokken. Dat gebeurde vanochtend tijdens een extra parlementszitting waarin wordt gepraat over de politieke crisis in Oekraïne. Nazarov wil met zijn vertrek een vreedzame oplossing mogelijk maken... van de conflicten in het land. Oud-legerleider Mladic heeft tijdens zijn getuigenis... voor het Joegoslavië-tribunaal tegen de oud-politiek leider Karadzic... geen antwoord gegeven op vragen. En de rechter stond dat toe... omdat Mladic anders zijn eigen zaak voor het tribunaal geen goed zou doen. En 40% van de Nederlanders was in 2012 te zwaar. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Heb je Begin jaren 80 was iets meer dan een kwart te zwaar. En tot een paar jaar geleden steeg het aantal mensen met overgewicht hard... maar sinds 2009 is het gestabiliseerd. En een volwassene is te zwaar als hij een BMI heeft van boven de 25. Nou, Felix. Nee, Kijk nee. niet hoor. Absoluut nee. niet. Nee. Gaan naar Den Haag, Jan. Daar vragen de ambtenaren vandaag aandacht voor hun rechtspositie. En tot nu toe konden ambtenaren minder makkelijk ontslagen worden. Maar de Tweede Kamer wil nu dat zij dezelfde regels... voor ontslag krijgen als andere werknemers. En verslaggever Robert-Jan Boy begeeft zich in Den Haag... onder het ambtenarenlegioen. Waar ben je precies, Robert-Jan? Ik ben nu in het paard van Troje een poppodium... waar ze juist toespraken zijn gehouden voor de ambtenaren. Maar op dit moment loopt iedereen naar buiten toe... Naar het plein om precies te zijn. Naar de, Kamer, precies te... naar de Tweede Kamer. Om petitie aan te bieden. Ja, dat klopt. En uh, de ongerustheid is groot. Als die ik is het zo zeer zie. Zeer groot, ja. Dus uh, Er zijn toch in deze korte tijd. een behoorlijk aantal mensen hierop komen draven. Ja, maar de vraag is natuurlijk. wat is nou eigenlijk het probleem? Want je uh, zou zeggen. een gelijke rechtspositie. Uh, uh, met zoals andere wer wer werknemers. We wat mankeert eraan? We hebben ooit afgesproken. Rechten en plichten. En nu wordt eenzijdig. Wordt er wat gedaan aan die rechten. Ja. En die plichten willen, we willen ze graag houden. En dat, dat kan niet. Er moet dat... eerst overleg, uh, overleg zijn. Bijvoorbeeld dat u niet meer naar de bestuursrechter kunt gaan bij ontslag. Maar dat Omdat, u naar de uh, kantonrechter uh, moet. Uh, ja, maar wat ja. maakt men, dat dan uit? Ja, men wil toch van uh, 10.000 of meer ambtenaren af. En dit is natuurlijk een manier om het, uh, om het allemaal wat makkelijker te maken. Maar uh, niet, niet voldoende bescherming bij de kantonrechter dan? Nee, nee, nee. nee. En, en als wetgever uh, treedt men ook een beetje op de plek van de werkgever. En dat, dat, uh, dat kan gewoon niet. Nee, dat is een zeer belangrijk argument. Dat uh, een, uh, het overleg wat zeg maar, in de huidige wet is geregeld... dat dat uh, wordt afgeschaft... Grote kijk even over uw schouder, Ronald. We moeten praten. staat daar op een bord. Kijk, ik kan een bordje meenemen hier. Ja, dat is Robert, dat is uh, meneer Plaster. Hè? Ja, dat uh, vermoeden we al. Dus en, en die ja, en, we, help, we gaan lopen. Mee. We gaan lopen. Mee. Ja, en die ik, ik ga mee, hoor. Heb ze keetje. Tot zo. Tot zo. Verslaggever Robert Jan Boy in Den Haag. President Obama die houdt vannacht zijn zesde State of the Union. De Amerikaanse variant van de troonrede. Overal hoor je dat Obama zijn glans verliest. De laatste ja, eigenlijk jaren wel een beetje. Maar doet hij het nou beter of slechter dan zijn voorganger Bush? Journalist en Amerika-kenner Bertine Moenaf, Nogmaals, goedemorgen. Is er al een grote lijnen bekend wat hij gaat vertellen? Um, nou... Uh, de woordvoerder van uh, Obama wilde daar niet te veel over loslaten. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal thema's uh, die je wel kan voorspellen. En dat is natuurlijk uh, de economie en, ja. en banen. Dat blijft altijd het uh, belangrijkste. En wat Obama ook al heeft uh, voorspeld... Uh, dat is eigenlijk een soort van dreigement. Uh, dat hij zijn pen zou gaan gebruiken. En dat wil zeggen dat hij uh, misschien sommige dingen... niet over gaat laten aan het congres. Maar dat hij per presidentieel decreet... bepaalde dingen zou kunnen gaan beslissen. Ook dat hij misschien dingen gaat vetoën? Uh, dat, dat, dat kan altijd natuurlijk. Oh. Maar, uh, maar, maar met zo'n uh, met zo'n uh, zo executive action, zo, zoals je dat noemt, moet je echt denken aan. Uh, nou, hij heeft erover nagedacht om bijvoorbeeld het minimumloon te uh, verhogen voor mensen die werken voor uh, overheid. Uh, of uh, bedrijven die werken voor de overheid. Yeah. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Maar wat, wat, wat wel uh, misschien gaat gebeuren, is dat hij uh, zo'n uh, zo presidentieel decreet gaat, uh, gaat tekenen voor. Um, bijvoorbeeld omscholingsprogramma's voor werknemers. Het, is, het was eigenlijk Obama's vijfde jaar in het Witte Huis... en als je nou kijkt naar de opiniepeilingen. dan doet hij het even slecht als Bush in zijn vijfde jaar. Is dat niet opmerkelijk voor de man die het helemaal anders zou gaan doen? Ja, um, als je... Als je, als je cynisch wil zijn, kan je dat inderdaad uh, zeggen. Ik, ik denk uiteindelijk, als je de totale balans opmaakt. dat je het wel heel, heel, heel slecht moet doen. als je het slechter wil doen dan Bush. Dus zover gaat hij, denk hij ik, uh, nog niet even. komen. Ja, ja, hij heeft nog geen. Maar hij heeft ook al een heleboel uh, wel gedaan. Maar je kan echt wel een paar uh, gebieden aanwijzen. waar hij wezenlijk niet echt veel verschil heeft van Bush. Nou, we kennen Obama natuurlijk voornamelijk ook vanwege zijn vlammende speeches. If you're wil to work hard. It doesn't matter who you are or where you come from or what you look like or where you love. It doesn't matter whether you're black or white or Hispanic or Asian or Native American or young or old or rich or poor, able, disabled, gay or straight. You can make it here in America if you're willing to try. Yeah. Obama op een van zijn beste momenten. Maar Bush die had ook zo zijn moment. This nation stands with the good people of New York City. And New Jersey and Connecticut. As we mourn the loss of thousands of our citizens. I can hear you. I can hear you. The rest of the world hears you. And the people... Een heel groot verschil tussen Obama en Bush. Want het geluid van Bush is aanmerkelijk slechter. <laughs> maar wie gaan we straks uh, terugzien over een jaren 50 of zo... als de beste redenaar van deze twee. Ja, dat, Obama is, is het wel de beste reden daar. Maar het is wel leuk dat je deze speeches laat horen. Want dan zie je ook wel dat de context ook wel echt de speech maakt. Hè. Die eerste speech van Obama, dat was zijn, uh, uh, zijn, uh, zijn overwinningsspeech uh, op verkiezingsdag. En dat was, dat was echt prachtig. Terwijl hij daarvoor uh, allerlei beleidsspeeches uh, hield waar iedereen van in slaap viel. En, uh, en Bush wordt hier ook echt gemaakt door de context. Hij stond daar op de puinhopen van, uh, van 9-11. En, ja. en daar liet hij ook echt wel zien dat hij echt gewoon een vader des vaderlands was. En, en daar hing hij ook echt om de armen, om, om de nek van, van die brandweermannen. Maar ja. nou, dat heeft hij wel heel goed gedaan, ja. Even als we gaan vergelijken, hè? want je zei net wel van... nou, dan, dan kom je uit op minieme verschillen soms. Als we kijken naar een belangrijk onderwerp, de economie. Wie doet het dan beter, Bush of Obama? Uh, ja, ik ben geen uh, econoom, maar ik vind het... Uh, het, het verwijt dat Obama altijd aan Bush geeft, is dat hij een, een enorme schuld heeft geërfd. Uh, als het gaat om de Irak-oorlog en de Afghanistan-oorlog. Maar aan de andere kant heeft Obama ook niet echt. Uh, veel gedaan om de staatsschuld omlaag te brengen. Die is alleen maar gegroeid. En in de eerste termijn van Obama... heeft al meer aan de staatsschuld toegevoegd... dan Bush in twee termijnen. Ja, moest de werkgelegenheid natuurlijk <laughs> Dan Moet je de geldpers laten draaien. Ja, dat, ja, maar goed, dat is inderdaad een keuze die je maakt. En, uh, maar dat betekent wel dat, uh, dat de staatsschuld echt... Heeft exponentieel toeneemt. En dat betekent misschien ook daardoor dat de kloof tussen arm en rijk... Uh, veel groter is geworden onder Obama. Ja, is, is ook groter geworden, maar daar, dat is ook wel iets... waar hij zich heel erg zorgen over maakt. En waar je ook wel vergif op kan nemen dat hij dat vanavond... Uh, tijdens de State of Union gaat noemen. En dat hij daar echt wat aan wil, wil gaan doen. En dat dus bijvoorbeeld ook met zo'n voorstel van... kunnen we alsjeblieft het minimumloon verhogen. Ja. Meneer Wolfers, bent u een fan van Obama of was u een fan van Bush? Wat denk je? Nou, ik vermoed van Bush. <lacht> nee hoor. Nee, maar kijk, euh, ik, ik kijk natuurlijk net als iedere krantenlezer... zal ik het maar zeggen naar, naar Obama... maar ik kijk in het bijzonder naar wat hij voor gezondheidszorg gedaan heeft... En dat Obamacare. Kijk, is wel een doorbraak voor de Verenigde Staten. En dat is nog geen enkele president voor hem gelukt. En dat ondanks een ongelooflijke tegenstand van de Republikeinen, waarbij ze echt smerige spotjes op de televisie voortdurend hebben uitgezonden. En er zijn nu 4 miljoen Amerikanen die zich aangemeld hebben voor Obamacare. En het gaat nu. Als ze steeds... zich konden aanmelden, tenminste, hè, maar ja, ja, ja, heel een veel enorm gedoe. Daar zullen we het niet over hebben. De blunders met die websites. Ja. Maar het, er gebeurt tenminste iets. En het interessante is dat nu in sommige staten... ook de Republikeinse senatoren dus ook eieren voor hun geld kiezen... en toch maar meegaan en het niet meer blijven ondermijnen. Is dat inderdaad de grootste prestatie van Obama? Ja, dat, ik denk dat wat mij betreft gaan we Obama niet zozeer herinneren... als de eerste zwarte president van de Miami. Om zwart te zijn hoef je niet heel veel te doen. Maar dit is echt een mijlpaal in de Amerikaanse geschiedenis... De mensen hebben hier decennia over gevochten. Ja. Hillary Clinton heeft Al Als First Lady is toen echt uh, schaamteloos onderuit gegaan. Het is Obama gelukt. Het congres was toen nog wel... Uh, of het huis van was toen nog wel democratisch. Dus het kon toen ook alleen maar. Maar de kritiek die, ja, die, ja, die kritiek die die krijgt van die republikeinen... is ook, ook niet terecht. hoor. Want ze zijn er dan tegen van... ja, nu moeten we allemaal verplicht op zorgverzekering komen. Dat was bene een voorstel van de republikeinen toen Hillary Clinton een ander voorstel deed. En als je even kijkt naar Bush, wat heeft hij op zijn naam geschreven? Uh, nou ja, Die heeft natuurlijk een heleboel fouten gemaakt. Dat, dat, dat weten we allemaal als, als het gaat om, om, die, om, om die oorlog. Maar een van de dingen die, waar mensen niet vaak aan denken... als het gaat om Bush, dat is de hulp aan Afrika. En dat kan je echt op het konto van Bush schrijven. Hij heeft uh, de aidsbestrijdingsprogramma's daarop gezet. Uh, John Kerry heeft, heeft wel eens gezegd van dat dat programma... Uh, Vijf miljoen mensenlevens heeft gericht in, in Afrika. Nou, dat is allemaal op het konto van Bush en Obama. Om dan nog een kritische noot te kraken, heeft die programma soms zelfs um, uh, ja, daar heeft, heeft daarop bezuinigd. En er is heel veel kritiek op Obama natuurlijk vanwege de drones. Dat zou ja. ook wel meewegen in de, in de balans tussen... Ja, tweeën. wat mij betreft wel. Alleen ik vind het ook wel heel raar... dat dat inderdaad niet zo heel veel traction krijgt in de media, die drones. Omdat er waarschijnlijk ook niet echt veel beeldmateriaal van is, denk ik dan. Maar er zijn echt duizenden doden gevallen door, door die drones. Ook en onschuldige slachtoffers. Onschuldige natuurlijk. slachtoffers. Ja, het is echt heel raar, of nou, heel raar. Heel onterecht eigenlijk hoe ze dat doen. Iedereen die zich ophoudt in de buurt van een, van een verdachte... wordt ineens aangemerkt als een, een enemy een vijandelijke strijder. En dat is gewoon uh, collateral damage. En als je dat allemaal bij elkaar optelt en aftrekt, dan onderaan de streep? Nou, ik vind uh, Bush en Obama optrekken en aftrekken... is volgens mij <laughs> ja. niet zo heel moeilijk, kan ik denk ik wel uh, zeggen. Nee? Dat nee. wordt Obama natuurlijk. Ja. ja. En wat moet Obama nog, nog, nog voor elkaar krijgen om zijn blazoen op te poetsen helemaal? Nou ja, Guantanamo Bay is natuurlijk nog steeds niet dicht. De, de drones de gaan nog steeds door. En immigratie is het volgende grote mijlpaal die hij wil graag bereiken. En de NRC natuurlijk, ja. Ook dat nog. Uh, Bettine Moenaf, journalist en Amerika-kenner. De Nieuws PV. Afgezette Egyptische president Mohamed Morsi staat vandaag opnieuw voor de rechtbank in Cairo. Hij wordt samen met 130 anderen verdacht van een reeks ontsnappingen uit de gevangenis in 2011. Zo'n 20.000 gevangenen braken uit toen. NOS-correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat staat er in die aanklacht tegen Morsi? Een te voorstel dat hij uh, inderdaad is uitgebroken met hulp, onder andere van Een uh, Palestijnse organisatie Hamas en een Libanese organisatie Hezbollah. Vandaar dat die ook terecht gaan. Uh, niet allemaal tegelijk natuurlijk, daar zijn te veel voor. Maar hij zou het gedaan hebben in 2011 in de chaos die ontstond tijdens uh, het begin van de revolutie. De mm -hmm. vorige keer dat hij dat voor de rechter stond, uh, werkte hij die nou niet bepaald mee? Hoe ging dat vandaag? Nee, nou, niet. hij heeft nog wel uh, een statement proberen te maken, maar hij heeft in elk geval, dat uh, weigerde hij vorige keer, het witte gevangenis te nu aan uh, vorige keer. In een andere rechtszaak, toen uh, had hij gewoon zijn dag aangetrokken en schreeuwde hij, ik ben de president van het land, ik erken dit hof niet. Nou ja, dat uh, zo'n circus, dat hebben ze vandaag proberen te voorkomen, vandaar dat hij niet alleen in een kooi zit, maar dat die kooi ook nog eens bedekt is met glas, dus je kunt niet horen mm -hmm. wat hij zegt. Maar hij vond er dus vandaag in, uh, in zijn witte gevangenis nu En opnieuw probeerde hij duidelijk te maken dat hij het niet eens is... met het feit dat hij uh, terecht staat. Ja, maar nou is dit niet de enige zaak tegen Morsi? Hoe staat het met de rest van die zaken? Ja, die lopen nog steeds. Kijk, die andere grote zaak... Uh, die uh, verdient hem ervan dat hij heeft aangezet tot een moord... toen hij uh, president was... En, ja, weet je, dat we hangt allemaal met elkaar samen natuurlijk. Uh, de Moslimbroederschap is inmiddels uh, benoemd tot een terroristische organisatie en uh, het leger lijkt er alles aan gelegen om die hele organisatie op te doeken. En het boekbeeld van die organisatie is natuurlijk Mohammed Morsi. Dus al die processen die worden voor deel welke als een politiek proces. Hè? Ik bedoel, het uitbreken uit de gevangenis, ja, dat is strafbaar. Maar op het moment dat je daar bent ingezet door de dictator Mubarak... Dan kun je ook ervoor kiezen om dat niet te vervolgen. Maar ja, ze kiezen ervoor om hem op alle mogelijke manieren te vervolgen. En dat zijn dus meerdere processen in de van vandaag. En ik twijfel er eigenlijk ook niet aan dat hij uiteindelijk schuldig bevonden zal worden. Sander van Hoorn over het proces tussen Morsi. Dankjewel. Intergalactic Lovers. Dat is een uh, mooie naam, denk ik. Typisch voor een Belgische band. Nummer Islands. zit met dat hoge stemmetje in Intergalactic Lovers nummer Island. Eiland België natuurlijk ja. BV buitenland. Met buitenlandredacteur Willem Frank de Noots. Willem Frank, je hebt twee onderwerpen om te beginnen: een verbod op brommerpassagiers in Pakistan. Ja, klopt. Dat, dat verbod is net afgekondigd in, in Karachi, de grootste stad van Pakistan. En een maand lang mogen er geen passagiers mee achterop een brommer of een motor. Dat meldt het Pakistanse Geo News. nieuws. Police orangers keer jaren Karachi met targeted operation Jari. लेकिन टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की वारदातों में कमी नजर नहीं आ रही दफा 144 नाफिस करके मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर दोबारा पाबंदी आयत कर दी गई है ja, reden voor het verbod, je hoort het. Dat is een uh, toename van aanslagen door de Taliban en andere terreurgroepen in die regio. Met z'n tweeën op de Brommer Dan kunnen die terroristen zich heel snel door de stad verplaatsen. En de passagier die achterop zit, die kan dan om zich heen schieten. Nou, dit verbod is kenmerkend voor de manier waarop de Pakistanse overheid met terrorisme, terrorisme omgaat. Dat zegt onze correspondent Marno de Boer in Pakistan. Bijvoorbeeld op dagen dat er een uh, religieuze processie is waarop dan vaak aanslagen gepleegd worden. wordt het hele mobiele telefoonverkeer in de stad platgelegd voor een hele dag. ...omdat je met mobieltjes vaak de bommen van op afstand kan laten afgaan. Ja, dat zijn dus de soort maatregelen waar ze hier vaak op terugvallen. Ja, de Pakistaanse overheid die lijkt vooral labmiddelen te bedenken om aanslagen te voorkomen. De radicale leiders, zeg maar de breinen achter deze aanslagen, die worden ongemoeid gelaten. En Marno legt uit hoe dat zit. Ze kunnen wel een zaak rondkrijgen tegen iemand die op straat een aanslag pleegt... Maar om degene die daar drie, vier rangen boven staat als leider... om daar ook bewijs tegen te verzamelen. Dat is lastig voor je. En het is ook een soort onwil. Er is angst dat radicalen die zich nu richten tegen religieuze minderheden... Zeg geeft de wil gaan richten tegen Pakistanse politici of tegen buitenlanders bijvoorbeeld uh, als ze hard aangepakt worden. Voorlopig doen zit in Karachi dus met dat verbod op brommenpassagiers Dat verbod geldt trouwens niet voor vrouwen, ook niet voor gehandicapten, niet voor journalisten en <lacht> kinderen onder de twaalf. Dus het wordt die terroristen ook niet heel moeilijk gemaakt. En dan, je tweede onderwerp komt uit Nigeria. Ja, dat is het, het indrukwekkende verhaal van de Nigeriaanse journalist... Tobore Oviori. Um, zij is van de Premium Times, een krant in Nigeria. Zij ging vier maanden undercover in een Nigeriaanse mensenhandelmafia. Dat overleefde ze maar ten nauwe nood. Maar andere tussen aanhalingstekens gelukzoekers... die hadden niet zoveel geluk. Gaat het om Nigerianen die naar Europa gesmokkeld worden? P Precies, daar gaat het om. Uh, van elke tien Afrikanen die uh, illegaal in het westen arriveren... komen er zes uit Nigeria. En Tobore, deze journalist, die ziet het steeds meer om haar heen. Dat jonge landgenoten die kiezen voor... The next step, zoals dat wordt genoemd. Ze ontvluchten de armoede. En dan gaan ze via uh, mensenhandelaren, komen ze dan terecht in Europa. Ook in Nederland trouwens belanden ze vaak in de prostitutie. En een van Tobores vri beste vriendinnen koos ook voor die next step. Uh, I lost a very close friend. Or was trafficked. All of a sudden I was hearing news that, oh, this person has gone out of the country. So I knew something was wrong somewhere. She actually died of full blood aid. Ja, jaren later keerde die vriendin terug van haar leven in de Europese prostitutie. En ze stierf uiteindelijk dan in Nigeria aan AIDS. En Tobora die vertelde mij dat de dood van haar vriendin... dat was de belangrijkste reden eigenlijk om undercover te gaan. Zij wilde van binnenuit laten zien hoe die mensenhandel eraan toegaat. En hoe deed ze dat, het undercover gaan? Nou, die uh, Tobore zei, heeft zich uh, ja, uitgedost als core Is is over de straten van, van Lagos, die grote Nigeriaanse stad... is ze gaan lopen. En op een gegeven moment papte ze aan... met een, met een zeer bekende uh, hoerenmadam, steenrijke, steenrijke dame... van wie bekend is dat ze in die mensenhandel zit. En zo kwam uh, Tobore in dat wereldje binnen. En uh, ja, in, een, in een zwaar beveiligde compound werden zij... en een stuk of tien andere uh, Nigerianen... werden voorbereid op hun leven als product. Zo worden ze genoemd door die handelaren. En dat was... Een soort van bootcamp waar ze zaten. Ze sloot een contract af en dat, dat was eigenlijk een schuld... van 70.000 dollar bij die mensenhandelaren. In ruil daarvoor zou ze een Keniaans paspoort krijgen... en naar het westen gesmokkeld worden. En Tobora die beschrijft hoe ze training kreeg... onder andere in zakkenrollen, notenbenen onder toezicht van een politieagent, zodat ze als escortmeisje later haar rijke klanten zou kunnen beroven. Nou vertelde je net dat ze deze undercover maar op het nippertje heeft overleefd. Wat is er gebeurd dan? Nou begin november toen kwam er bezoek langs op dat uh, bootcamp. Uh, vier chique geklede mannen, uh, een vrouw ook en een voodoo dokter. Nou Tobora die vertelde mij dat juist die voodoo dokters, het bijgeloof, die spelen een belangrijke rol in de Nigeriaanse mensenhandel. Every traffic person secrecy after the voodoo, doctor must have taken the parts of our hair, public hair, fingernails to believe that if they run away with they will go mad and die on an asphyxiating painful death. Ja, ze zegt dat die, die heeft van iedereen had die, uh, nagels uh, genomen... Uh, haar afgeknipt. En als je het waagt om weg te lopen voor de mensenhandelaren... dan blijf je in hun macht en dan sterf je een verschrikkelijke dood. Hè? Dat is samengevat dat bijgeloof. En Bore, die vertelde mij dat die bezoekers die langskwamen op bootcamp... Die, die, uh, die wezen eigenlijk lukraak een paar mensen aan. Ook zij zelf werd aangewezen. Maar haar, haar madame die zei dat ze iemand anders moesten kiezen. En dat gebeurde ook. De dokter schreef voor mensen een lady en een young man... Ze heeft en We Dat is Ja, wat ze vertelt, dat die voedoe-dokter... die heeft daar te plekken voor, voor haar ogen, voor de ogen van, van de rest van die mensen daar. Uh, twee van, van de mensen daar onthoofd. en uh, hm. dat gebeurde dus voor hun ogen. En ontsnappen konden ze niet, want alle deuren zaten op slot. Maar uiteindelijk is ze er tussenuit geknepen. Ja, en dat gebeurde tijdens het transport van haar groep. Ze gingen over de grens heen naar Benin. Um, en haar madame, die werd daar aan de grens door de Nigeriaanse... door corrupte Nigeriaanse doorniers werd die met open armen ontvangen. Die kregen steekpenningen. En daar in Benin, daar in die mensenmassa aan de grensovergang... daar is uiteindelijk aan die mensenhandelaren ontsnapt. Wel ontvangt de Rood. Met dank. Wij gaan naar Ivan Wolfus, want die zit hier nog altijd aan tafel. U stopt volgende week als hoogleraar gezondheidszorg en cultuur aan de VU. En dan stopt u ook met het maken van het standaardwerk medicijnen. dat u al maakt vanaf 1977, ja, geloof ben ik. Een, een beetje de laag pitje, maar ik begin een hele grote website. Heilzaam heet die. En daar staat alles op. En hoeveel zijn er inmiddels van verkocht? Heeft u enig idee? Ja, in Nederland zijn er meer dan een half miljoen van verkocht. En in Duitsland is het ooit vertaald en gedistribueerd door de grootste ziektekostenverzekeraars. Daar heb ik geen idee van. Maar. Het heeft mij, om eerlijk te zijn, geen windeieren gelegd. Nee, maar aan ik de andere altijd... kant kan je tegenwoordig toch weer... En ja, nu gaat je dat zelf doen op, op een ah. website. Maar je kan het ook veel nalezen wat er met je aan de hand is. Op internet natuurlijk. Ja, ja, dat is een rijke bron van informatie. En Martine Moenaf, die gaat even bijslapen vanmiddag... omdat je om drie uur vannacht op moet. Nou, ik uh, moet werken, kijken, maar toch? ik ga hem wel kijken. Kom zeg. Ja, je kan het altijd opnemen, toch, tegenwoordig? En dan... Ja, maar zo, zo doen we dat niet. Nee? <laughs> nee, live. Vanacht dus Obama's State of the Union. Straks gaan we verder met de Nieuws BV. En wie ons in de tussentijd wil blijven volgen... dat kan tegenwoordig met de moderne middelen. Die kan terecht via Twitter bijvoorbeeld op... at En natuurlijk zijn we ook te vinden op Facebook. Wij gaan ons voorbereiden op het tweede uur... van dit illustre programma. Hartelijk dank, Bert Tino. Hartelijk dank, meneer Wolfers. Dit is Radio 1. Wiet. Uh, persoonlijk vind ik het een heel prettig spulletje zo nu en dan. Elke werkdag van 2 tot half 5. Verrassend wat jou betreft. Schokkend. Radio 1 Vandaag. En ze zijn aan het onderzoeken wat is hier eigenlijk gebeurd. En wat, wat wisten wij daarvan. Want dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Met Suzanne Bosman. Wat zegt dat over ons nu? Bas van Werven. Hoe goed ben je? Even de thermometer erin stoppen. En Jan Mon. Nou leg maar even uit. Waarom maken jullie je eigenlijk zo druk hierover? Radio 1 Vandaag. Op Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten.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 Wij ook niet. Ga daarom naar Optimix Vermogensbeheer, de adviseurs die meebeleggen. Kijk op optimix.nl. Warme winterweken bij Alping. Tot en met 2 februari 15% voordeel op het Alping assortiment. En bij aankoop van een compleet bed geeft Alping kinderen in een S.O.S. Kinderdorp een slaaplek om in te dromen. Zoek snel de warmte op bij een Alping winkel bij jou in de buurt. Kijk op alping.nl/warmewinter voor de voorwaarden. Alping Nights, Better Days.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 Leading innovation.